8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Kunduz heeft de eerste lichting officieren van justitie... met succes een cursus afgerond die door Nederlanders is gegeven. 16 officieren kregen hun certificaat uit handen van de trainers in Afghanistan. In een cursus van vijf dagen leerden Afghanen het belangrijkste... over de rechten en plichten van een officier van justitie... tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Alle deelnemers aan de training kregen ook een set van 24 boeken... met alle relevante wetten. De Nederlandse trainers blijven de officieren de komende tijd op hun werkplek helpen en adviseren. De cursus is onderdeel van de politietrainingsmissie van Nederland in Kunduz. Het Amerikaanse leger stopt met het gebruik van het antimalaria-middel mefloquine... dat in Nederland in handel is onder de naam lariam. Het werd ruim 30 jaar geleden ontwikkeld als een synthetisch alternatief voor kinine. Slikken van het middel kan leiden tot duizeligheid, neerslachtigheid en hallucinaties. Mensen die last hebben van epilepsie, depressies of psychose... mogen het antimalaria-middel niet gebruiken. Een Amerikaanse legerarts noemt het een zombie-medicijn... dat al jaren geleden verboden had moeten worden. De laatste jaren was het gebruik van meflokkine al met 75 teruggebracht. En in andere onderdelen van de Amerikaanse strijdkrachten wordt het nog wel gebruikt. De riolering in het centrum van Raalte in Overijssel dreigt over te lopen. Dat heeft te maken met het stopzetten van het gemaal dat afvalwater naar de rioolzuiveringen in Raalte pompt. Dat gemaal is stilgezet omdat er een giftige stof in het riool is geloosd. En die stof is schadelijk voor de bacteriën in de zuiveringsinstallatie. Er zijn monsters in het riool genomen en die worden nu onderzocht.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 West, West, West, West Radio 1. Langs de lijn met Ronald Boot. goede goedenavond. We gaan uh, langs de velden, maar we beginnen in Heerenveen bij Heerenveen RKC Henk Kok, want. Ja, het is 1-0 geworden voor de RKC. Een oogenschijnlijk ongevaarlijke vrije schop aan de rechterkant van het Veld. Die werd genomen door Bandjaar. En die bal die werd uh, ja, on, op een curieuze, curieuze wijze werd die, werd die door, doorgetikt. En zo stond Castellion die stond beneden vrij bij de tweede paal. En die kon die bal binnenkopen op twee meter afstand van de goal. Er werd natuurlijk slecht gedekt in die verdediging van Heerenveen. Even een hensbal, zie je nu in de middencirkel. Maar in elk geval heeft Castellion met zijn vierde doelpunt van RKC hier in Heerenveen... RKC zijn ploeg op een 1-0 voorsprong gebracht. De Twente derby. Heerlijk lees Twente. Bas Tegeler. 0-0, 19 minuten gespeeld. Er is eigenlijk in de laatste 5-6 minuten weinig gebeurd. Zo niet, niet. Dus ik kan kort zijn. Dan gaan we naar reset van de Maarde bij de Graafschap PSV. 63 e minuut. Nog altijd 1-2 in het voordeel van PSV. En na die goal van Wijnaldum is er ook duidelijk meer controle bij PSV. De Graafschap dus achter in eigen huis. NEC Roda, Frank Willeit. 18 minuten onderweg. Deze twee ploegen hebben gezamenlijk precies één keer gelijk gespeeld in deze competitie. En ze doen verwoede pogingen in het eerste kwartier om daar een tweede keer aan toe te voegen. Nul kansen nog gezien in deze wedstrijd. Trump met Dreamer. De hoogste speler in de van vanavond is FC Twente, Bas 0-0 is het in uh, Almelo, 23 minuten op de klok. Twente weg aan de rechterkant via Rosales, die zo even met Bayrami daar een paar aardige combinaties had. Nu zoekt hij Luc de Jong. Dat betekent automatisch dat hij moet wachten tot er iemand voor, het goal, uh, voor de goal staat. Dat wordt nu wel Bayrami, maar die staat buiten spel. En de vlag gaat omhoog. En dat betekent dat er een uh, vrij schop komt voor Heracles, die is inmiddels genomen... En het balbezit voor Heracles via de linkerkant van het veld. Via Jallo, die kan inleveren bij Everton. Bij Twente is er al wat consternatie op de bank trouwens. En hebben mensen zich ook al uit de dugout gemeld om warm te lopen. Een van die mensen is uh, Gaurier, dacht ik. En volgens mij is hij ook al zo even bij uh, Adriaans op bezoek gegaan. Om te kijken of hij al moet ingaan invallen. Is daar iets aan de hand met bijvoorbeeld een blessure? Het zou maar zo kunnen. Hij loopt in ieder geval warm. En wie weet moet Twente na 24 minuten heel vroeg de wedstrijd wisselen. De bal terug naar de keeper van pas Pasveer. De gaat pasen. Doet dat in de richting van Duarte. Die kan de bal onder druk van de tegenstander alleen maar terugkaatsen nu op de doelman. Die tegenstander was Landzaad. Hij schoot Duarte overigens in die wedstrijd tegen Groningen. Misschien weet u dat nog. Die bal ongelooflijk knap in de kruising. Nu mocht hij toch nog een keer van een meter of twintig uithalen. Maar ging de bal een halve meter over het doel van Michael. Of 0-0 is het bij Herakles tegen Twente na 24 minuten. Heeft PSV het weer helemaal onder controle na die 2-1, Richard? Ja, zeker. Na die 1-2 is het inderdaad beter geworden bij PSV. Nu een terugspeelbal. Een beetje riskant van Wormgoor. Ook omdat hij werd opgejaagd door Mattafs. De Graafschap heeft het niet meer zo in deze fase van de wedstrijd geen kansen meer gezien. Dat was in de eerste helft nog anders. Maar PSV heeft het vooral ook achterin wat beter op orde. Geeft niet zoveel meer weg en leidt dus ook nog altijd met 1-2. De tweede goal gemaakt door Wijnaldum. 68 e minuut en eigenlijk is de spanning er daardoor weer een beetje af. Want de Graafschap slaagt er niet echt in om het spel te maken. Dat is toch nodig als je nog wat wil. Meijer probeert het dan met een bal richting Schrek of iets. Daar zit de Rijk dan tussen. Nog altijd de Rijk. Krijgt hem terug via de kluts. Speelt hem dan ook op zijn beurt weer wat riskant terug naar Isaacson. Rozen zit daar bijna tussen. De bal gaat dan over de zijlijn. En we krijgen een ingooi voor PSV. Dat het ook rustig aandoet in deze fase. Lens ook binnen de lijnen heeft gebracht. Twee weken geleden nog goed voor een hat-trick. In de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Hij is er dus bijgekomen bij PSV. RKC staat voor, in en tegen Heerenveen. Tegen de verhouding in, Henkok. Nou, dat wil ik eerlijk gezegd uh, niet, zo, niet, niet zo benoemen. Van, we hebben 24 minuten uh, gevoetbal en ik kan nog niet zeggen dat uh, Heerenveen uh, de kans heeft gehad om uh, in elk geval gelijk te maken. Er komen wel voorzetten van ACI en ook van de rechterkant, maar de afstemming voorin deugt eenvoudig niet. Het is net alsof Dorst niet precies weet, moet ik nou eerste paal nemen, moet ik tweede paal nemen? Ik ga vaak naar de eerste paal, dan geeft de ACI, die geeft die en Ik ga dan ver over uh, Dorst heen, maar dan is de tweede paal helemaal niet bezet bij Heerenveen. Ik ga nu even kijken naar een blessure van uh, Braber, die heeft een uh, stevige tik opgelopen op zijn knie, op zijn het is even de vraag of hij verder kan spelen. De arts is binnen de lijnen gekomen in elk geval. Eén schot heb ik nog gezien van Heerenveen. Dat was na een afgeslagen corner. Een corner van Heerenveen. Toen pakte Elm de bal in één keer op de pantoffel. Maar dat schot ging naast. Maar uit de combinatie heeft Heerenveen nog niet de uitgelezen mogelijkheid gehad om gelijk te maken. Dat je zei dat het 0-0 zou worden, dat zei je toch? Omdat je hoopt dat ze dan gaan scoren, hè Frank Wielijn? Dat zei ik wel in de hoop dat er iets zou gaan gebeuren. Maar het voelt een beetje... Maar het heeft hem je... niet geholpen. Nee, absoluut niet. 25 minuten onderweg de. NEC, Rodi SC. Ik heb nog geen kans gezien. Het is een beetje alsof je een, een kop soep bestelt... en je krijgt een bakje met uh, lauw water ervoor geschoteld. En dan moet je er dan maar gewoon mee doen. Want iets anders is er simpelweg niet te krijgen. En uh, ja, er gebeurt simpelweg helemaal niets voor de goal. Er worden ontzettend veel paasfouten gemaakt. Maar dichter bij dan 20 meter zijn beide ploegen nog niet geweest. Eén schotje van uh, zou het van pure ellende... bijna tot een kans gaan uh, promoveren. Maar uh, die werd gewoon naastgekeken door doelman Kieschek van Rodi SC. NEC speelt nu de bal rond. Halverwege de eigen helft. Koolwijk. Draait dan weg bij zijn tegenstander. Probeert, laat u Perissa de diepte in te sturen. Daar zit Montaigne tussen. En dan kan er weer uitkomen. Biemans met een diepe bal. Daar staat dan eh, vervolgens Jonker buitenspel. En dan kan NEC weer halverwege de eigen helft overnemen. Dat is ongeveer het beeld van de wedstrijd na 26 minuten in Nijmegen. Ik hoop dat het in Almelo veel leuker is, Bas -tichtler. Nou nee, het begon wel aardig. Maar het is een beetje weggezakt vind ik eigenlijk. 0-0 na 26 minuten. Twente heeft gewisseld. Bij Rami, ik denk toch maar licht geblesseerd. Hij heeft wel een tikje gekregen ergens onderweg. maar ik niet de indruk dat het ernstig was, maar blijkbaar wel. Hij is naar de kant gegaan en Ninos Gaurier in het elftal gekomen. Syrisch bloed. Het klinkt ook uh, zeer exotisch, deze 20-jarige aanvallen, maar gewoon geboren in Hengelo. En dat is hier toch echt niet zo ver vandaan. Kortom, kent ook het klappen van de zweep, maar afgesproken in het derby als deze. Balbezit voor Hiricles. Trainers uh, druk gebaard langs de kant. Peter Bos en Co-Adriaans. Hoewel Peter Bos wel druk gebaard en Co-Adriaans. Nou ja, nu je zegt hij staat rustig, gaat hij ook met zijn armen zwaaien. Bal naar de keeper van Hiricles. Pas vier met een lange trap. Hopen op plet. Die neemt de bal ineens mee. Daar is Wisserof meegelopen op zijn verjaardag. Vandaag 32 jaar geworden Peter Wisserof. En wint dit duel. Met vlag en wimpel. Dan wacht Tindalli eigenlijk tot hij een heel klein tikje krijgt. Van de breukers dat tikje komt. Het publiek is boos. Grensrechter staat te vlaggen. Ik denk dat tien niet heel erg opzoekt. Maar Tikje komt wel degelijk. En de vrije schop voor Twente lijkt mij terecht. Twente heeft het niet makkelijk in Almelo. Dat heeft het eigenlijk nooit. Vorig jaar nogmaals gezegd werd het hier 0-0. Uh, nou ja, dat is het dus nu ook, na 28 minuten. De graafschap kreeg ook een tikje, maar dat was een doelpunt. Riesert van de Maarden. Ja, de Graafschap betaalt de tol voor het missen van de kans in de eerste helft. We zitten inmiddels in de 72ste minuut al van dit duel in Doetinchem. PSV leidt met 1-2. De goal van Wijnaldum naar rust na 8 minuten. En het is toch het verschil in kwaliteit dat zich dan uitdrukt in het voordeel van PSV. En de Graafschap kan in de tweede helft eigenlijk heel weinig. Houdt de, de bal nauwelijks in de ploeg. Nu ook weer. Brian Burg probeert Schrekkelfietsen aan te spelen. Bal gaat gewoon achter de Servier langs. En dan is het weer een ingooi voor PSV. Nu wel balverlies door Engelaar. En Rozen probeert al snel de Leeuwen weg te spelen. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. En krijgen we een vrije trap voor de Graafschap. In de 73ste minuut van de wedstrijd. Dit zou misschien iets kunnen opleveren uit een spelhervatting. Anders zou ik het namelijk niet meer weten voor de thuisploeg. Dat slordiger en slordiger aan het worden is in het tweede bedrijf. Kujala de Fin. Hij mag de vrije trap gaan nemen. Heel veel mensen in het strafsomgebied. De bal wordt erin geslingerd. Zoeken naar het hoofd van Poupon. De bal wordt weggekopt door Toyfone. En zo blijft het hier voorlopig. 1-2 in het voordeel van PSV. In Nijmegen, Frank Wielheid. 28 minuten onderweg. NEC, Rodi SC 0-0 nog. NEC speelt de bal rond op eigen helft. Wil in de richting van Babels helemaal terug. Die gaat dan de bal zo'n slinger naar voren geven. En de buurt moet die bal dan komen van Schöne. Dat gebeurt ook via Koolwijk als tussenstation van de Velden. Dan is NEC op de helft van Roda beland aan de rechterkant bij George. Zoekt hem te op, maar neemt daar uitgebreid de tijd voor. En dan uiteindelijk steekpaasje op van de Velden. Dat zou gevaarlijk kunnen worden. Maar uiteindelijk gaat die bal via maar over de achterlijn. En krijgen we waar een corner. En dan moet het daar maar uit gebeuren. Want voetballend lukt het bij de ploegen niet. Om ook maar iets dat lijkt op een kans te creëren. En uit een corner is het toch vrij gemakkelijk... om. Een bal in ieder geval ergens voor de goal te slingeren. Dan moet iemand hem maar richting de goal brengen. En dan maar hopen dat daar iets uit voort gaat komen. De hoekschop. Het lijkt ook een beetje erop alsof beide ploegen het allemaal wel prima vinden. Voor wat betreft het tempo. Kolwijk neemt uitgebreid de tijd om die bal rechts. En op het goede plekje bij de hoekvlag neer te leggen. En we kijken natuurlijk allemaal naar Van der Velden. Meestal het doelwit van Kolwijk. als hij dit soort situaties op wil lossen. Bal valt recht voor de goal. Kiescheck zit mis, maar wordt wel weggewerkt achterin door Roda. Mag Kolwijk het nog een keer gaan proberen? Krijgt hulp van Scheune. Strafschop te in. Tegenstander opzoeken. Bal breed leggen. Kolwijk met een schot. Wordt geblokt. En dan uiteindelijk Van der Velden met een schot een meter of vijf naast de goal. Nou, dit begon er een heel klein beetje op te lijken in Nijmegen. Na een half uur. 0-0. Heerlijk, wijs was dit 0-0. Half uur gespeeld. Eerst gaat Kwantza de fout in door de bal op 30 meter van het doel te verspelen aan Landsaat, En dan gaat Landsaat eigenlijk de fout in door eerst met die bal te gaan dribbelen. En dan wat besluiteloos te worden. En niet te kijken naar rechts waar de ruimte lag. Het uiteindelijk toch te doen, maar te laat. Vervolgens ontstaat er een hoekschop. Waar, met name nu, een deel van het ambeloze publiek boos over is. Dat Heracles een warme hart toe draagt, omdat zij die hoekschop niet hadden gezien. Maar de hoekschop komt terecht en drukte in het strafhoekgebied nu bij pas Er is het dus eigenlijk nog niet zo ongelooflijk druk geweest. De Jong onder de bal door. Van afstand wil nu wel de Landzaad schieten. maar die komt niet bij de bal. kan het bal wel terugbrengen naar de rechterkant. En dus komt er opnieuw een voorzet. En die voorzet wordt al door Heracles weggekopt. Voor de voeten opnieuw van Landzaad, 25 meter van de goal. Ziet hij ruimte om te schieten? Nee, wordt opgejaagd nu door Kwanzaa. Moet de bal zelfs helemaal terugspelen naar Ros ...die hem dan, omdat hij ook onder druk wordt gezet en één keer met een vuurpel naar voren trapt. Dan willen Fer en de Jong eigenlijk allebei naar de bal toe. Verdedigt Heracles uit, is de wedstrijd wat feller geworden. Paar overtredingjes gezien, een paar felle duels. Met name ook tussen John en Breukers. Eerst de ene kant op waarbij John moest verdedigen, later de andere kant op. En nu boosheid bij het publiek omdat er wordt gevraagd door een uh, grensrechter... ...die een overtreding heeft gezien van Armenteros in het duel met Team Dalli. En niet voor het eerst vanavond laat Tindalli zich wel heel makkelijk aan de kant zetten. Als dat vrij schoppen oplevert, dan kan je hem geen ongelijk geven ook. Twente heeft de bal weer terug. 32 minuten op de klok. Het is 0-0. Die bal gaat nu naar Verdi. Die probeert hem mee te geven, maar dat lukt niet. Het is Gaurier trouwens. En dan neemt Erik Les weer over. En kan Duarte passen. naar nou, Plet. Dat is een goede bal. Die bal ploft eigenlijk een beetje over Douglas heen. Maar daar is de assistentie van Tindalli. En die trapt de bal weer de tribune in. Het lijkt er zo waarop dat het weer wat levendiger wordt. Dit laatste kwartier in Almelo. Heerenveen RKC, Henk Kok. Nou, het lijkt er niet zozeer op bij Heerenveen. En ik heb een klein beetje de indruk dat er een paar kopjes bij Heerenveen gereset moeten worden. Ik zag ze juist nog een hele lange bal van de Goudenleeuwen. Maar die kwam helemaal niet terecht bij ACI. Die ACI die vroeg om de bal. Maar Gouwedeel speelde over een meter of 20, 25 de bal in de voeten van Snow. En ook deze aanval van Heerenveen leeft weer helemaal niks op. De voorzet is onnauwkeurig, gaat over de doellijn. Ja, Heerenveen heeft een tikje opgelopen na die 1-0 van Castellion... na een minuut of 12, 13 in de eerste helft van deze wedstrijd. En het is nog steeds wachten op goed lopende aanvallen bij Heerenveen. En uh, RKC laat zich een beetje inzakken en heeft ruimte op het middenveld. Creëert daar ook de nodige ruimte op het middenveld. En een paar goede lopers in de ploeg. En dan kan de RKC af en toe met de counter gevaarlijk worden. Nu misschien over de rechterkant van het veld. Nee, Breuer is eerder die bal, die bal, die zal die bal terugspelen naar van de bussen. En dat doet hij dan ook, maar die bal, ja, die komt gelukkigwijze terecht bij Elm. Dan heeft Heerenveen misschien even de nodige ruimte. Wordt die bal wat zachtjes afgespeeld naar de rechterkant, naar Janmaat. En dan staat iedereen weer een beetje stil. Nog in de middencircule weer naar Elm in de breedte. En dan is de diepte meneer uit de aanval van Heerenveen bijna 33 minuten gevoetbald. En nog steeds 1-0 voor RKC.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 She got me. First slave to the music. Uh, we gaan naar Bas Nog een minuut of 7 in de eerste helft te gaan, 8. En een 0-0 stand nog altijd. Twente heeft wat meer van balbezit gekregen de laatste minuten... maar is eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Weinig uitgespeeld. Dat geldt ook aan de andere kant trouwens... waar Herakles twee drie keer op doel heeft geschoten in het begin van de wedstrijd. Twee keer via Everton, later nog een keer via Duarte. Maar daarmee was de koek op. Nu maakt Douglas een overtredingje op Plet... Het gebeurt dichter bij de middenlijn trouwens dan bij het strafschopgebied, Want uh, Plet was met de bal aan de voet een stukje teruggedribbeld. Maar de achtervolging door Douglas werd toch wel vrij serieus ingezet en doorgezet. Balbezit is weer voor de ploeg uit Almelo. Bal gaat terug naar Van der Linden en aan de linkerkant naar Jallo. Die dus uh, nu te maken heeft met Gaurier. Twee jonge jongens. Jallo nu na een goede combinatie door aan de dikke kant. Krijgt nu wel met drie Twente spelers te maken. Gooit de bal toch voor. Dan wordt hij weggekopt door Tindalli. En ligt het bij Heracles plotseling open. Het middenveld wordt overgestoken nu door Lanza. Die een slechte paas geeft achter John. Die moet de bal eigenlijk opwachten. Is nu wel langs Breukers. John draait naar binnen. John dan wil hij eigenlijk altijd schieten. Denk aan Groningen. Dat betreft zijn die toch twee keer vanavond het leidend voorwerp geweest. Eerst met dat moment van de Duarte waar ik het over had en nu dit. Daar weet Van Loo ook nog over mee te praten trouwens. Maar het loopt voor Jirkels allemaal goed af omdat het niet tot de schot komt van John. En de bal uiteindelijk geblokt wordt door Almelo's verdedigers. Pas weer heeft die bal nu weer Remco pas weer de keeper. En het is na 38 minuten nog altijd 0-0 in Almelo. Geloof de graafschap er nog in Richard? Nee, niet echt meer. 8,5 minuten nog in dit duel. 1-2 in het voordeel van het PSV. De graafschap is aanvallend onmachtig. Heeft eigenlijk niet één serieuze uitgespeelde kans gekregen. Nu misschien een kopballetje, maar het is niet meer dan een mogelijkheid. Een slap balletje van Rijdel Poupon. Was ook een lastige bal. Kwam wat achter de spits van de Graafschap. Het is dus 1-2 voor PSV. Dat probeert de wedstrijd zakelijk uit te spelen. Wel wat meer naar achteren begint te lopen, vind ik. En dat is misschien vragen om mogelijk, moeilijkheden. Maar de Graafschap is in de tweede helft heel anders dan voorrust. Is het gewoon aanvallend onmachtig en houdt het de bal heel kort steeds in de ploeg. Nu is is het PSV met een kopballetje. Marcello. Toyfone. Dan via Kuyala toch weer het balbezit voor de Graafschap. Gebeuren er nog gekke dingen in de slotfase van deze wedstrijd. Die zo leuk was in de eerste helft. Met vooral veel kansen voor de thuisploeg. PSV één grote kans via Labiat. Maar eigenlijk wel heel erg effectief gebleken in dit duel. Tenminste als het zo blijft. Isaacson met de uittrap richting Vennegoer of Hesseling. Zojuist ook ingevallen. De tukker hier nog even meedoen in de achterhoek. Dan is het Lens met een overtreding nu van Perl Frenkel. Het bal gaat over de zeilen. In ingooi voor P.S.V. 83 minuten zijn we bezig hier op de Vijverberg en ik denk niet meer dat er nog hele gekke dingen gaan gebeuren. Is Heerenveen al wakker? Hè? Ja, in elk geval uh, ACI. Een, een mooie individuele actie van AC Vanuit de combinatie zie je nog niet zoveel van de Herenveen. ACI probeert er weer langs te gaan aan de linkerkant van het veld. Dat gelukt nu niet. Maar ACI speelde een hele rechte verdedigingsblok van RKC uit. En de laatste man die op het verkeerde been was gezet... Wat een oud Herenveenspeler speler. Dat was Dost. Maar ACI schoot ook tegen de paal. En verder heb ik nog een schot gezien van Elm. En een afstandsschot van RKC van Martina. Van de bussen stond misschien ja, een fractie te ver voor zijn goal. Maar die bal ging gewoon over de goal heen. 1-0 nog voor RKC, Richard. 1-3 en dus de wedstrijd definitief in het slot. En weer is het Wijnaldum die het doelpunt maakt voor PSV. Giordino Wijnaldum lacht zijn tanden bloot. Mooie goal van de aanvallende middenvelder van PSV. Goed opgezette aanval van de plug van Fred Rutte. En dan is de wedstrijd dus helemaal beslist hier op de Vijverberg. PSV leidt met 1 tegen 3. Weer Wijnaldum. Ik maar aan dat het bij jou nog is vraag wie uit? Dat klopt en uh, op zich... Had het best 1-0 voor Roda kunnen zijn. Want na 36 minuten haar een poging van Jonker. Die heeft dit seizoen wat moeite met de afstemming richting de goal. Dat was ook nu het geval. Een paas van Donald. Hij moest wel ineens. Hij kroop voor directe tegenstander op dat moment de wil. En uh, hij moest hem ineens nemen op zijn rechter en schotenbal hoog over de goal. Daarna nog een kopkantje voor Wielaert uit een uh, vrije trap. Maar die bal ging ruim genoeg naast voor Babels om uh, al uh, ruim van tevoren ook te zeggen van jongens maak je geen zorgen dit komt allemaal wel in orde. Nog vijf minuten voor de pauze dus nog altijd 0-0. Uh, en dat lukt gewoon simpelweg uh, helemaal niks bij beide, bij beide ploegen. En uh, ja, daardoor uh, is het eigenlijk gewoon een hele saaie wedstrijd geworden... waarin uh, er kansen uh, er eigenlijk niet te noteren zijn. Ingooi nu voor uh, rode JC, halverwege de eigen helft. Linkerkant, Hemte gaat uh, gooien daar... Maar er is ook niemand bij Rode SC die beweegt op een manier waarvan je denkt. Die zou wel eens de bal willen hebben. Voor een Jonker. Misschien. Maar ik weet niet of Hemte überhaupt zo ver kan komen. Die staat namelijk helemaal op de helft van NEC. Hemte gaat het wel proberen. En uiteindelijk komt die bal ook bij Donald omhaaltje. In de richting van Jonker. En dan wordt die bal achterin weggewerkt bij NEC. Maar niet erg overtuigend. Maakt Van Eijide daarbij een overtreding. Ja, vrije trap. Rode SC. Met nog vijf minuten op de klok in Nijmegen 0-0. 0-0 ook in Almelo. Heb jij veel kansen gezien eigenlijk Bas? Nee, heel weinig. Het is een paar schoten van afstand aan de ene kant... en een schotje voor langs aan de andere kant. Een keer een vrije trap en een keer een hoeschop. Daarmee is de koek wel op. Ook dat is heel moeilijk vanavond om hier wat te creëren. Geldt voor beide ploegen overigens. Pasveer heeft de bal. We zitten in de 42 e minuut. En Het is bij Herakles Twente 0-0. Bijna helpt Pasveer zijn collega's van de andere kant een handje. Want die heeft wel heel veel tijd nodig om de bal mee te geven aan Van der Linden. Bijna zit Luc de Jong daartussen. wat loopt voor best goed af. Van der Linden aan de bal. Op de Twentse helft nu. Vanaf de linkerkant. Plet wacht op zijn kans. Want de bal gaat naar Overtoom. Die laat hem eigenlijk een beetje onder zijn voeten doorklippen. Zo kan Twente via wisser of uitverdedigen. Dan kan de bal aan de rechterkant worden meegenomen. Maar laat Gaurier, de invaller, die over de zijlijn gaat. Maar blijkt hij wel het laatste van de Linde geraakt. En komt er een. Ingooid aan voor Twente. Na inmiddels 42 minuten. Ik zei al, Twente speelde hier voor seizoen 0-0. Dat was in de Eredivisie de laatste keer dat Twente in een Eredivisiewedstrijd niet scoorde. Daarna heeft Twente 40 wedstrijden in de nationale competitie op een rij gescoord. Als ze dat vanavond weer doen, evenaren ze een record. dat in handen is van Ajax uit de middenjaren 90. Maar je zal zien dat het hier nou weer 0-0 blijft. Twente combineert nu wel. Lanza duikt daarop na een kort 1 2 Met Luc de Jong in het stafhofgebied van Herakles. Maar krijgt de bal uiteindelijk net niet goed mee. De counter van Herakles is zwak, want Plet neemt de bal wel aan op de borst... maar is hem even snel weer kwijt, ook omdat er geen assistentie is. En Brahma neemt er over voor Trent in de slotfase dus van de eerste helft in Amlaan. Hentok in Herenveen. Nou, in elk geval lijkt ACD een beetje los. te komen bij Herenveen juist weer een schot van Die Werd even losgelaten door Jeroen De doelman van RKC maar er was niemand te plekken. Nu Snow. Snow krijgt opmerkelijk veel vrijheid. Missie kant ervoor. Nu Skogenrijd schiet op de vuisten van Van der Bussen. En dan kan Britsje de invaller van Brabant, kan er net niet bij... Anders was het gewoon 2-0 geweest voor RKC. En als ik dan nog even Snow noem, van Snow stond aan de basis van deze aanval... die krijgt door het middenveld ontzettend veel ruimte van Koems. Snow is ook twee keer zo groot. Ik denk dat er ongeveer 85 kilogram is tegen 60 kilogram. Hij wordt iedere keer ondersteboven gelopen in deze Koem. Maar bovendien volgt Koems Snow helemaal niet. Want ik heb er een paar keer opgeleid in een tijdbestek van 30, 40 seconden... kan Snow zomaar drie, vier keer aan de bal komen terwijl Koems helemaal niet in de buurt is. Maar dit was een mogelijkheid voor RKC om in elk geval op 2-0 te komen. En Brici kon er net niet bij in tweede instantie. Terwijl ten voorde die bal binnenschoot. 43 minuten gevoetbald. verrassende stand van zaken. Kwalitatief niet goed. Amusementswaarde ook niet al aan de al te hoge kant. Maar wel 1-0 voor RKC. Nou ja, Henk zag tenminste een doelpunt, Frank. Ja, dat heeft hij weer. Ik denk in ieder geval voorlopig nog niet. Twee minuten nog tot de pauze. 0-0 bij NEC uh, tegen Roda. Wil kopt een bal weg. Maar kopt hem in de voeten van de Hemte. Halverwege de helft van NEC. Bal voorgegeven. Weggewerkt achterin door Smofs, opgevangen door Vormer. Daar is niemand in de buurt, daar komt Kolwijk dan een beetje aansloffen. Dus die bal opnieuw voorgebracht in de handen van Babels. En daarmee is de aanval van Roda weer afgelopen. Babels probeert dan een klein beetje tempo in te brengen door Will snel aan te spelen. Die heeft wel ruimte, maar ook bij NEC voorin is er nul beweging. Anderhalve minuut nog tot de pauze in Nijmegen 0-0. Hoe lang heb jij nog, Bas? Half minuutje, maar in die laatste 30 seconden weet Herenklest dat het nog een hoekschot mag nemen in de wedstrijd tegen Twente. 0-0. Het gebeurt allemaal na een goed doorkopen van Plet. Dan wil Douglas voorkomen dat de bal bij Amateros komt. Nou ja, dat lukte wel. Maar Michailov, die de bal wel ving, deed dat achter de lijn. En dus voor de laatste seconde in deze wedstrijd. Er is een minuutje extra tijd bij, wellicht. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat zou kunnen. Maar het zou ook maar zo het laatste moment kunnen zijn. Weger heeft zegt, wat mij betreft mag het. De verdedigers zijn mee. We letten bijvoorbeeld op Van der Linden, die lang is. Maar de corner is ongelooflijk slecht. Toch nog bijna bij Amateros, die wil... In de draai eigenlijk meteen schieten. Dat mislukt. En dan wil 20 meteen gaan counter ook. En dus Ola John weg. Daar de volging ingezet door Duarte. Die probeert hem tegen te houden. Op een manier die eigenlijk niet mag. Maar hij valt zelf. John nog altijd aan de bal. Dan is hij voor de Jong. En past weer met een goede reflex. komt. dat de bal voor de voeten komt van de Jong. Want dan had hij hem zo binnen kunnen lopen. Zo zit het Verenigde in de staart. Op de achtergrond hoort u extra tijd één minuut. Die loopt dus inmiddels. Waar eerst dus Armenteros over de bal heen maait bij die corner... ...is de rebound bijna raak voor Twente. Maar let weer goed op. De doelman van Heracles die zich zo ongelooflijk goed ontwikkeld heeft in de laatste periode. Ver met het hoofd en weer laat nu wel bijna de bal los. Maar heeft hem net op tijd weer te pakken voordat De Jong aan kan stormen om de rebound binnen te tikken. zo waar Twente eigenlijk in de hele eerste helft niet echt kansen heeft gekregen... ...behalve dan dat schot voorlangs van De Jong... ...is het in de extra tijd van de eerste helft notenbenen twee keer binnen 40 seconden bijna raak. Voor twee keer ligt dus in de weg. En nu is rust in Almelo 0-0. Is het al afgelopen in Doetinchem, Richard? Bijna. Officiële speeltijd zit er op. 20 seconden na op. Het is 1-3. Twee goals in de tweede helft van uh, Wijnaldum. En PSV doet hier vanavond in Doetinchem wat uh, verwacht wordt van de ploeg van Fred Rutte. Het is beter dan uh, de Graafschap. Maar het swingt niet. Zeker uh, in de eerste helft had PSV het uh, moeilijk tegen de Graafschap. Dat toen uh, zelfs de beste kansen kreeg. Maar de ploeg van Andries Hulderink verzuimde om de goals te maken. Oké, okay, het werd 1-1 via El Hasnaoui nadat Matafs PSV op 0-1 had gebracht. Maar in de tweede helft is er eigenlijk weinig aan de hand geweest. Heeft de Graafschap als thuisploeg niets kunnen afdwingen. En heeft PSV het vrij zakelijk uitgespeeld. Twee mooie goals van Wijnaldum zorgen er vanavond voor dat PSV gewoon de volle buit gaat pakken. In de uitwedstrijd in Doetinchem tegen de Graafschap. We zitten in de blessuretijd. PSV gaat winnen van de Graafschap. En Heerenveen wordt nog gespeeld. Heer Kopp. Na de c nog of is het ACI die binnen het 16 meter gebied. Het is even Martina die dan nog even voeten tussen tussenzetten in het hart van de verdediging van RKC, Maar Narsen geeft nog eens een keertje de voorzitter. Gaat door liggen en dos schreeuwt dan om een strafschop. Maar ik denk dat er meer theater was van dos. De aanvalsleider van Heerenveen de aanval gaat gewoon door die nu op het punt van een 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld. Die zal hem even terug moeten leggen op Breuer. Dat doet hij dan ook. Breuer weer in de breedte naar Gouwenleeuwen. Alle mensen terug en veel voorin. Een paar Gouwenleeuwen die waagden een schot uit pure armoede. Het was geen creatieve oplossing van Gouwenleeuwen. Het schot stelde eigenlijk helemaal niks voor. Hij wist niet wat hij moest doen. Moest hij je pasen, moest hij een schot gaan geven. Maar vanaf 30 meter ga je Jeroen Zoet. Ga je een eenvoudig niet verrassen. Er wordt nog steeds gevoetbald. Maar nu vraagt schuizend Kuipers dan toch om de bal. En wordt er dan gefloten voor rust? Of is het nog gewoon een ingooi of vrije schop voor Heerenveen? Ik denk dat het nog gewoon een ingooi is. Of vraagt Kuipers toch om de bal? Ja, hij vraagt wel om de bal. Wat gaat hij nou doen? Hij gaat gewoon een scheidsrechtersbal geven. Dat kan hij niet helemaal volgen eerlijk gezegd. En dan gaat die bal wel over de zijlijn. En dan gaat Heerenveen ingooien. Heerenveen heeft dan ingegooid. En nu het wel het fluitje klinkt dan. En dan wordt er wordt veel boeg geroepen hier in het abel stadion. Daar heeft vooral betrekking op het spel van Heerenveen. En vooral ook op de stand van Heerenveen staat achter. Met 1-0 tegen RKC Doepen-Castelion. Richard van der Maarde had wel afscheid genomen. Maar er wordt nog gespeeld, hè? Ja, we zijn in de extra tijd bezig. Drie minuten komen erbij. Het is 1-3 nog altijd. Er wordt gezongen. Een vol uitvak met fans van PSV. PSV, dat de wedstrijd dus met drie. Die 1 van de Graafschap zal gaan winnen. Of er moet nog een vierde goal bijkomen. Want van de Graafschap verwacht ik eigenlijk niets meer in die extra tijd. Lens, de invaller. Twee weken geleden nog goed voor drie goals in de wedstrijd tegen Heracles. Heeft nog een mooie bal op de lat geschoten. Dat had een beter lot verdiend. Maar ik denk dat het dus blijft bij die 1-3. Terwijl Isaac zonder bal nog een keer hoog wegschiet. Richting Vennegoer of Hesselink. Die betrokken was bij die derde goal van Wijnaldum. De 1-3 dus. Met een prima kaats. Als invaller dus toch nog nuttig, de 33-jarige Jan Vennegoor of Hesselink. De bal nu naar de buitenkant gebracht. Naar Lens komt nog een voorzet. Laag richting Wijnaldum. Die gaat er dan onderdoor. Dan is dat buitenspel, denk ik. Daar wordt inderdaad terecht gevlacht door de assistent-scheidsrechter. Vennegoor of Hesselink had de handen al omhoog, maar de goal wordt afgekeurd. En terecht, denk ik, door de assistent. Het blijft bij 1-3. De wedstrijd is afgelopen. PSV wint bij de Graafschap. En de andere drie wedstrijden, daar is het rust. NEC Roda 0-0. Heerenveen RKC 0-1. Castillo. Dion en Heraak West Twente 0, 0. Doe ze mij die mooiste, liefste, vjordigste, tjipte in Doe ze mij de hinkst voorbij en breng mij veilig bin. Vleer me mij de loofteam als een voor mij zien buur. Doe ze mij de liefde u. Doe je mij de liefde. Als elke die een hoest, dan Dus doe ons nog oor een droom. Lid meisje, wat niven ons nacht van die tinken mocht. Loek mij hoe de krezen van die allerleste tuit. Doe je mij de liefde. Doe je mij de liefde. Doos dus je ontwijt trouwen, doos je ontbijt begin. Doos je mij miswagen, doos je ontbijt niet meer, keer. De lerde oor of ongetrokken, wij nimmerkind besluit. Doos je mij de liefde. Basketball. En als we het na alles wat er afgelopen week gebeurd is rond Ajax vergeten was, Ajax moet vanavond ook nog voetballen. Nak is de tegenstander, het is in de arena en is die nou echt in twee kampen verdeeld Andy? Nee hoor, helemaal rondom gevuld. Ik, uh, toen ik binnenkwam was ik heel benieuwd. Ik was geloof ik de enige, uh, terwijl ik op mijn schermpje Sturkenboom zie, een, nieuwe, uh, een van de nieuwe directeuren bij Ajax, die hier aanwezig is. Ik was heel benieuwd naar de opstelling. Ik geloof dat ik de enige journalist was. Want iedereen, iedereen had hem over één ding, kruiven. Het valt mij trouwens op dat de, de alle objectieve journalisten... wat je eigenlijk hoort te zijn... allemaal in twee kampen verdeeld. Dus als je het hebt over twee kampen. En ja, ik kom echt voor het voetbal vanavond. En daar ben ik ook heel benieuwd naar. En als ik naar de opstelling kijk... dan is er ook weinig om je druk over te maken, hoor. Het enige bij Ajax is dat Boerrichter op de bank zit. was uh, licht geblesseerd. En dat uh, Ebesilio in zijn plaats speelt. En opvallende zaken bij de nummer 5, Ajax tegen de nummer 10, dat het verschil maar 4 punten is. En dat Ajax, sorry, meer doelpunten tegen heeft dan NAC, namelijk 20 tegen 19. Maar ja, er moet gevoetbald worden. Ik kijk in het stadion, ik zie om me heen heel weinig spandoeken. Nu komen de eerste spandoeken een beetje omhoog. Ten haven, wie ben jij dan? Kruip moet blijven, nou dat is duidelijk. En nog wat uh, kleine spandoetjes die zo ver weg zijn dat ik het niet eens fatsoenlijk uh, kan uh, lezen. Uh, al met al, het uh, moet gaan over voetbal vanavond en het gaat hopelijk ook over voetbal. De vlaggen liggen klaar in de handen van uh, ballenjongens en ballenmeisjes. Die worden zo dadelijk het veld opgedragen. Johan Cruijff zit niet op de eretribune, die zit in een uh, loge in de Champions Lounge. Dat is boven het, uh, uh, een van de cornervlaggen. En de heren van de raad van commissarissen en dames zitten allemaal op de tribune in de Ereloge te kijken. Straks over een kwartiertje naar de wedstrijd tussen Ajax en NAC. Want we zouden het inderdaad vergeten. Ook die wedstrijd is in Amsterdam al de hele week gaande. Tenminste de voorbereidingen erop. De wedstrijd Kruip tegen Van Gaal is een gelijk spelletje geworden. Ik weet niet hoe dit gaat eindigen. Ajax tegen NAC. Ja, je hebt nog niet gezegd, jij zit dus in geen enkel kamp, begrijp ik. Nee, Ronald, die onzin, die... Uh... Ik ben uh, een objectieve journalist en ik heb gisteren kruip gezien dat graag wat tegengas uh, gehoord. Maar ik vond hem uh, uitstekend uh, praten en zo heb ik heel veel mensen uitstekend horen praten. Uh, Van Gaal, ik ben benieuwd als hij uh, een keer aan het woord gaat komen. Maar ik ben al heel benieuwd en nieuwsgierig hoe het gaat eindigen. Ja, die duurt nog even, want die is eerst een half jaar op vakantie, geloof ik. Ja, ja. <laughs> <laughs> dat jij nog naar gaal benieuwd bent. Nou ja, ja. de strijd tussen Jadokas, Annika van Emden en Elisabeth Willeboortse... blijft een spannende strijd. Ze willen allebei naar de Spelen en dan kan er maar heen. In de klasse tot 63 kilo op de Grand Prix van Amsterdam... versloeg van Emden Willeboortse in de finale. Maar in die strijd om dat Olympische ticket zegt dat lang niet alles. Annika van Emden. Ja, de, de Bosco zegt van niet. Dus, uh, dus nee, ja. Maar voor mij is het natuurlijk een hartstikke goede opsteker. Kijk, ik vond het nu zelfs nog beter gaan dan op de WK. Want op de WK had ik ook niet... De nu had ik de volledige controle over de partij, op de WK niet. Dus uh, ja, dit is voor mij natuurlijk alleen maar een uh, goede opzeker. Als ik de volgende keer weer tegen haar sta, dan weet ik gewoon van... Uh, ja, dit, dit, moet, dit, dit ga ik gewoon winnen. Ja, maar is het, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje frustrerend is. Je, je wint telkens van er in een direct duel. Maar ja, in je achterhoofd weet je... Ja, het telt toch niet mee voor die beslissing. Is dat zo? Is dat frustrerend voor je? Ja, frustreren. Ja. Ik begrijp het natuurlijk wel, de onderlinge strijd. Want daar gaat het in principe niet om. Je moet natuurlijk de wereldtoppers van andere landen verslaan. Maar uh, kijk, als het straks zo voorkomt dat we alle vier toernooien 1 en 2 eindigen... en dan ik 1 en zij 2, ja, dan moet dat wel het verschil maken, denk ik. Ja. Annika van Emde tegen Matthijs Westraat. En Dex Elmond won goud uh, daar in Amsterdam in de finale van de klasse tot 73 kilo. Versloeg hij de Rus is Isaev. Toch liep het niet allemaal lekker bij Elmond vandaag. Ja, ik bedoel, ik was de hele dag niet in vorm. Een beetje moe steeds en zo. Maar als ik dan uiteindelijk toch nog een paar seconden voor tijd even het punt maak. Dan is het toch wel mooi. Het hele dag ging eraf. Dan zijn wel echt wel de dingen waar ik voor heb, waarvoor ik het vandaag gedaan vandaag. Ja, hij was heel overtuigd, maar je moest er wel voor werken vandaag. Ja, ik moest er heel veel voor, voor werken, ja. Ik was gewoon niet echt in judo shape. Ook niet echt super fit. Maar ja, het was aan Amsterdam. En daar was ik gewoon weet je, als je dan... Het is niet zo vaak in Amsterdam, als je dan goud wint de keer, dan is het toch top. Dus, uh... Ik hoorde ongeveer 200 kinderen continu roepen: Dexie, Dexie. Hield dat? Ja, ja een klein beetje misschien. Maar... Hoor je dat? Ja, maar op een gegeven moment een tune wel uit. Want je gaat naar je trainer luisteren, naar Maarten. En voor de rest, ja, dat maakt het niet zoveel van mij uit. Maar het, is wel, het was wel even toen ik aan de mat stond en ik werd omgeroepen. En even het hele publiek uh, er dan achterin gestaan. Ja, dat, dat is fantastisch punt had je niet meer nodig, maar mentaal is het wel lekker, hè, dit? Ja, ja, ja de mentaal is het zeker lekker. een lekker punt dat ik niet nodig inderdaad. Maar dit is voor mij, uh, voor Dexie, als gewoon zelf, is het gewoon heel goed. Dexia hallond en uh, Birgit Ente won uh, zilver daar in Amsterdam. Ze verloor in de finale van de Belgische Charlene van Sik. Maar Ente zette met deze tweede plaats een belangrijke stap op weg naar de Spelen in Londen. Theo Plasjaar praat nu na met Ente. Wat moest je nou doen bij die jurytafel, uh, Wat moest je nou doen bij die jurytafel, Birgit? Ik moest uh, mijn check innen, dus uh, ik kreeg, uh, 2000 euro kreeg ik euro uh, in een envelop. Het <laughs> zijn tijden dat je het uh, niet verdient, hè? Nee, het is nou, mijn tweede keer dat ik een geldprijs erbij win. Dus uh, de tweede keer dat ik een medaille haal op een Grand Prix, dus dat is heel fijn. Belangrijker dan het geld zijn die 120 punten, denk ik, die je pakt voor de ranglijst. Ja, absoluut, absoluut. Ik, uh, ik had graag natuurlijk kampioen hier willen worden. Het was een knofte partij, heel mooi, uh, van allebei de kanten. Goed... Uh, met 120 mag ik echt tevreden zijn vandaag. Het was echt een waanzinnige dag voor mij. Ja, want hoe, hoe dicht was je eigenlijk bij, uh, bij het goud? Ik denk wel heel dicht. Uh, uh, zij scoorde wasari En ik, ik kom wel heel mooi terug. En, uh, dus die wedstrijden liggen weer open. En ik heb haar bijna in de houtgeep. Ze gaat eruit en de wedstrijd begint opnieuw. En ik ga vol voor het punt. Maar mijn been miste haar heup. Hij, hij gleed weg en bam, ze viel op me. En dan, dan is het klaar. Wat betekent dit voor de race naar Londen? Um, ik heb net uh, even snel van Kees Jonkink uh, gehoord dat ik uh, 15-e nu sta. Nou ja, je moet 14-e staan, dat weten we allemaal inmiddels. Dus uh, het is uh, 20 punten op de nummer 14 sta ik nu. Dus het is echt uh, spannend. Maar dit moet je een uh, enorme boost geven om, uh, om te proberen toch te halen? Ja, enorm. Ik uh, heb echt genoten in Amsterdam. Uh, Publiek vrienden zijn er, uh, mijn familie echt heel gaaf. En ze hadden spandoeken gemaakt en het gaf me echt een kick. En, uh, ik heb zo goed gedraaid vandaag. Ja, het geeft me een enorme boost. Nu, zeker als we nu naar Azië gaan, en dat is over twee weken, gaan we Japan en China doen. Dus uh, ik hoop dat ik daar de overige punten ga pakken voor het seizoen. En ja, dan weer die ellende van het afvallen? Ja, weer die ellende van het afvallen. Ja, ik heb het dit jaar, ja, het moet er maar af. Het kan niet op een normale manier af. Dus ik moet gewoon uh, rennen, rennen, rennen, rennen. Zweedpak aan, hardloopschoen aan. En uh, gaan met die banaan. Maar ja, goed, het, uh, me, het zag je ook in mijn eerste wedstrijd. Ik was gewoon verzuurd na twee, drie minuten. Ik heb het uit kunnen joden, maar daarna ging ik als een raket. En uh, dat zag je ook. En uh, ja, ik ben tevreden. Birgit Ente zei dat. Uh, we gaan naar Andy Houtkamp. Heb je die opstellingen trouwens nog gekregen? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ik heb ze ook uh, gemeld uh, dat uh, Ebi Studio speelt in plaats van Boerrichter. En uh, in de spits staat uh, natuurlijk Boelikiem, omdat de jong geblesseerd is wedstrijd begonnen. De balbezit voor Soleimani. Een uh, groot spandoek in vak 4 het uh, zogenaamde sfeervak. Dat zij de RVC, raad voor commissaris, is te vervangen. Echt ajax er niet, terwijl Echt ajax er nu wel een kans krijgen. De eerste via Eriksen, maar hij schiet tegen een tegenstander op. Bal over de zijlijn, Ajax spelend in het wit met die rode baan in het midden. Witte kousen en allemaal verschillende voetbalschoenen. Alhoewel, dat valt dit keer wel mee, Eriksen en uh, Soleimani. Een van die flu fluoriserende schoentjes, ook van de wiel. En dan balbezit voor Eriksen, wilde ik zeggen. Bulekin. Die even aangetikt wordt. En een vrije trap meekrijgt halverwege de helft van Nac Breda. 0-0 de stand. Eén minuutje gespeeld. En dit is een, een leuk wedstrijd om naar te kijken. Daar ben ik van overtuigd. Ajax is natuurlijk getergd. Slechts 20 punten. 20 doelpunten al tegen. En op die vijfde plaats 11 punten achter AZ. Daar komt de vrije trap richting de keeper Jelle ten Rauwelaar. Makkelijke vangbal voor ten Rauwelaar. De vrije trap van Theo Jansen. Die ook licht geblesseerd is geweest. Maar mee kan doen. Boerichter ook geblesseerd geweest. Zit op de bank en kan altijd invallen. De uitrap van Ter komt terecht bij uh, niet uh, in eerste instantie een uh, NAC-speler... ...maar in tweede instantie wel. Als het korter uh, is, die een tikje krijgt van Soleimani, vrije trap voor Nak breda snel genomen. En dan heeft er van Boekel gezien dat het spel verder kan gaan via Gillissen. Gaat de bal even breed naar Botteguin. Botteguin bal naar voren. Waar Goudelje de bal kwijtraakt aan Soleimani. Soleimani naar Eriksen. Eriksen houdt even in. Kijkt naar een vrije man. Dat is Eno. Eno ook op het middenveld spellet. Een gevaarlijke bal in de breedte. Geeft het naar Vertongen. Die kan er met moeite bij. Gaat de bal naar Anita. En Anita speelt de bal naar voren. Het is Ajax in de aanval. Terwijl Anita een vrije trap meekrijgt. Het is Ajax in de aanval voor ons nog. Maar na twee minuten bij. Ajax-Nak, nog altijd 0-0. In Almelo hebben we in de eerste helft geen doelpunten gezien. Misschien in de tweede helft, het dat is een uh, waar woord, Ronald. Er uh, is geen ging. spel tussen te krijgen. Ik zou het graag willen, maar het lukt echt niet. Uh, nou ja, dan moet het wel wat beter en spannender. want dat was het in de eerste helft eigenlijk niet. Oh, het de nou ja, het begin is er wel, want Heracles mag meteen een vrije schop nemen. Vanaf de rechterkant. Het wordt een indraaiende bal voor het doel. Van dat doel zie ik overigens nu niet meer omdat er een wat oudere meneer op de trap links van mij staat. Die denkt, ik ga daar eens rustig staan. Kijken naar die vrije schop. Nu zie ik dat die bal wordt weggekopt. Door wie heb ik niet gezien? Ik dacht nog ver. Dan wordt hij opnieuw ingebracht. Nu zie ik weer niks, omdat er nu een wat jongere meneer staat op die trap. Die hebben net zo even koffie gedronken. Nou ja, het verhaal is inmiddels wel bekend. En die komen dan nu terug naar hun plaats. Maar dat duurt allemaal een beetje lang. Heerkles valt aan op dat deel van het veld waar ik dus weinig zicht op heb. En als Twente overneemt, is dat neutraal gezien. Dus even goed nieuws voor de commentator. Want dat betekent dat we niet van zien wat er gebeurt. De balbezit nu voor De Jong. Die aan de linkerkant wat steun krijgt. Maar eigenlijk heel lang wacht om die steun ook in het spel te betrekken. John en daardoor de bal weer verspeelt. Herkles neemt erover. Armenteros, handige beweging. En ruimte ook. Armenteros. Nou zou je kunnen schieten van 20 meter. En wat doe je dat dan gehaast? Wat doe je dat al gehaast, waar zoveel ruimte eigenlijk lag, om nog een stap te doen en rustig te kijken en te plaatsen. Maar de volle snelheid waarin de Zweet zich bevond, is blijkbaar voldoende om hem uit het evenwicht te brengen. Totaal onnodig, geen tegenstander in de buurt, maar een heel slapschot, een losse vlodder over het doel van Michailov. Eerste wapenfeit toch van de tweede helft na 47 minuten. En als ik aan 0-0 denk, denk ik aan Frank Willeit. Ja, sorry, vanavond is het nou eenmaal zo. Het spieken had wel een aardige. We beginnen onveranderd aan de tweede helft. We kunnen dus eigenlijk gewoon net doen of de eerste helft niet gebeurd is. En ons verheugen op de tweede helft. 22 van dezelfde spelers weer teruggekomen na de pauze met balbezit voor Donald. Die Jonker aanspeelt, die wil de bal in één keer richting de achterlijn leggen. Dat lukt wel, vindt daar alleen geen medespeler. Het is Smofs die daar goed wegwerkt. En dan de lange haal naar voren bij NEC, waar uh, Schöne wel goed wegdraait bij zijn tegenstander. Montaigne is dat, alleen hij kan de bal net niet bereiken. Niet voordat Wiel hem heeft in ieder geval. Die schiet hem dan weer hard naar voren, wordt opgevangen door Kolwijk. En Latuperissa krijgt dan een tik tegen zijn been. Bal gaat over de zijlijn via een roda-been, dus NEC mag uh, gooien. En dat gebeurt nu in de richting van Fadots. Richting het hoofd gepaast van La Tuparissa. Doorgekopt richting Scheune. Die kan er niet bij. Maar NEC blijft wel omdat die bal weer terugkeert in hun bezit, in balbezitter via Conboy. En weer een Rodabeen gaat die bal opnieuw over de zijlijn. dan hangen we nog steeds rond de middellijn in de openingsfase van de tweede helft in Nijmegen. Tussen NEC en Roda. Henk Kok kijkt naar de tweede helft van Heerenveen RKC. Ja, en Heerenveen begint aan die tweede helft met een 1-0 achterstand. En ik uh, mag toch een beetje hopen voor Heerenveen dat er weer meer passie en beleving uh, komt in die tweede helft. Want dat heb ik zeker in die eerste 45 minuten wel een beetje gemist uh, bij Heerenveen. In de verdediging uh, is nu die bal. Die bal wordt uh, gespeeld naar, uh, naar zomer. En ik ga eens even kijken of uh, Jans ook een oplossing heeft bedacht uh, van snow. Ik heb nu de indruk dat niet Koens meer op uh, snow gaat spelen, maar dat Elmbatte wat meer op uh, snow gaat spelen. Want dat was eigenlijk een 3 angelpunt in die eerste helft. Alles draaide om die snow, omdat die snow heel veel vrijheid kreeg uh, van Koens. De bal is nog steeds achterin bij Herenveen. Weer in de breedte. We, na zomer. En RKC heeft zich helemaal laten inzakken. Maar naast één keer in balbezit komen. Dan komen ze er ook meteen met de vijf, zes man gelijktijdig uit. Even een licht duwtje nu van Koems tegenover Brici. Hij komt nu wel in balbezit. Kan hem even terugleggen op Breuer. De linker verdediger van Herenveen. Alles nu zo ongeveer op de helft van RKC. RKC wordt teruggedrongen door Herenveen. Maar dan is Judici ook weer genoodzaakt om die bal even weer terug te spelen naar het hart van de verdediging. Naar Gouwe En zo is Heerenveen heeft nog heel weinig opgeschoten aan de beginfase van deze tweede helft. Twee minuten gespeeld in die tweede helft. 1-0 RKC. Dan gaan we naar de Arena. Ajax-Lak. En die houdt dan wat spreekhoorden. Uh, en moet zeggen dat is anti-Louis uh, van Gaal. Uh, van Gaal rot op olé olé. Uh, door een groot gedeelte van het publiek. Dat is toch wel opvallend. Uh, met name de harde kern is toch niet echt uh, blij met de aanstelling van Van Gaal. Dat uh, mag duik zijn. En daar was men toch wel benieuwd naar hoe de vijfde kolonne zou reageren. Want dat is toch ook een belangrijk onderdeel in die uh, hele strijd. Ajax tegen Nauk Breda. Daar gaan we het uh, verder over hebben. 0-0 de stand. En uh, balbezit voor Ajax nog geen grote kansen gezien van beide kanten. Schotje op het doel van Theo Jansen. Daar is alles mee gezegd. Eriksen kaatst de bal. Even met Vertongen. Vertongen. Bal terug naar Eriksen. Terug naar Vertongen. Het tempo ligt ontstellend laag bij Ajax. Dat is opvallend. Omdat we toch in het begin van de wedstrijd zitten. En je zou denken Ajax gaat even lekker er tegenaan. Als Boeleki de bal heeft. En die versneld heeft. Wordt aangetikt. Vrij voor Ajax. Mooie positie. Bas, jij hebt nieuws. Op zijn verjaardag scoort Peter Wisselhof 1-0 voor Twente in Almelo. 50ste minuut, een hoekschop van John komt bij de tweede paal wel heel mooi op het hoofd van de Twentse aanvoerder die tegen de Graafschap twee weken geleden ook al de eerste goal maakte. En dat dus nu, nou ja het zou de laatste kunnen zijn ook nu, dat weet je niet, maar in ieder geval de eerste vanavond achter zijn naam krijgt op zijn verjaardag, hij wordt 32 jaar vandaag. En dan hoor je als commentaar te zeggen. Het mooiste plezier. Wat een mooi cadeautje geeft hij <laughs> zichzelf. Ja. Maar goed, Twente staat met 1-0 voor. Krachtige kopbal. Zoals hij dat wel kan. Hè. Krachtig fysiek sterk. Hij, hij gooit zichzelf met ziel en zaligheid in de lucht. En als die bal dan op het plaatje komt. dan weet je eigenlijk ook meteen dat hij zich pas wil. Nog wel naar de hoek. Dat is de linker voor de keeper. Maar grabbelt vertwijfelt, Geen schijn van kans. 1-0 voor Twente. Terug naar de arena, en die Vrije trap was een mooie plek. Maar slecht genomen door Eriksen. En dus. Uh... Kon Nak gaan uh, counteren, dat deed dat met Leurling, maar ook die counter levert niets op. Inborp voor Ajax, voor Anita. Anita bal naar voren naar 1-0. Uh, nee, Jansen in dit geval. En Jansen uh, wordt uh, van de voet afgelopen door andere Jansen van uh, Nak Breda. De rechtsbek, uh, bal over de zijlijn. Maar die inworp van Ajax was niet goed. Gillissen wordt uh, tegengehouden door 1-0. Krijgt een vrije trap mee. En nou komt af en toe uh, uit de schulp, de bekende schulp die uh, uh, daar op het middenveld uh, staat. Daar mag uh, de vrije trap worden genomen door Nac Breda. Eens kijken wat dat uh, gaat opleveren als Robert Schilder dat gaat doen met het linkerbeen. En eigenlijk alles en iedereen op de helft van, uh, van Ajax is op keeper ten Rauwlaar. Nou, benieuwd wat deze vrije trap gaat opleveren. Het is van heel ver, maar zo'n bal richting Kenneth Vermeer... die weer op het doel staat bij Ajax, kan gevaarlijk zijn... waar het niet dat de bal te laag wordt ingespeeld en weggekoopt wordt door Ebesilio. Nac blijft nog wel in de aanval. Even kijken wat de voorzet oplevert. Voor nog niets en volgens nog dus ook na 8,5 minuut 0-0. Volgens nog staat RKC nog steeds voor in Heerenveen. Henk Kok. Ja, Judith Sins heeft wel een poging onderwonen voor de, de Heerenveen. Narsing was er heel dichtbij. De Narsing nu weer in een 16 meter gebied. Maar die wordt gestuurd door de uh, Dost van RKC. En dan gaat die bal over de zijlijn via een verdediger van RKC. En dan gaat de Heerenveen denk ik ingooien aan de rechterkant van het veld. Of is het RKC? Ja, RKC heeft die bal, uh, mag die bal ingooien, Het is gegaan via het lichaam van Heerenveen. Speler. Maar in elk geval is Herenveen beter aan die tweede helft begonnen. Het wil natuurlijk die stand in elk geval gelijk trekken. En RKC zal ongetwijfeld in de problemen komen in die tweede helft. Maar RKC is goed aan de flanken. Goed op die flanken wordt er verdedigd. Vaak dubbele dekking op Asaidi. En in mindere mate op Narsing. Maar Narsing werd zojuist bediend door een prachtige paas van Elm. Hij kwam in het 16 meter gebied. Maar er kon geen voortzetting aan worden gegeven. Nu is het Brici op de helft van Herenveen. Brici krijgt de bal terug van Castellion. Maar dan heeft Herenveen de bal ook weer uitverdedigd. En dan kan ze zelfs bouwen naar een aanval. Laat me even in deze aanval nog meenemen. Over de linkerkant van het veld is Assaidi. Assaidi zou die bal nu voor moeten geven. Dos komt naar de eerste paal. Die kan er helemaal niet bij. Die kan er gewoon niet bij. En het is gewoon een doelschot. Ik vind het een verkeerde actie. Dos komt naar de eerste paal. Missie moet hij wel naar de eerste paal komen. Moet die tweede paal ook bezet zijn. Maar het is gewoon een slechte voorzet. 1-0 nog steeds voor RKC. Frank Wielaert bij NEC Roda. Nou, dan is er bij mij ook gescoord. Want Roda komt in Nijmegen op voorsprong na 53 minuten. De uitbraak na dom balverlies bij Roda of bij NEC op het middenveld. Koolwijk, die veel te lichtzinnig is in balbezit. De bal ziet overgenomen worden door Donald. Die gaat er dan over de as vandoor. Speelt Malki aan. Ja, die moet je niet vrij laten staan in het strafschopgebied En die schuift de bal gedecideerd. Achter Babos voor een 1-0 voorsprong voor Rode in Nijmegen. En dat lijkt me terecht, want de enige bal tussen de palen... Ja, die zit er dan ook gelijk in. Herakles Twente assistenten, Bas Tichler. Ja, 1-0 dus voor Twente. Door die goal van Peter We zitten in de 54ste minuut van de wedstrijd. Het uh, publiek van Heracles is wat stilletjes geworden... dat van Twente heeft plotseling... Weer praatjes, als je dat zo mag noemen. Daar komt veel lawaai uit dat vak. En terecht, Twente is wat feller geworden in de tweede helft. Twente heeft Heracles nu vastgezet op de eigen helft. En krijgt een vrije schop En de tweede paal. Weer Wisserhof. Nee, Luc de Jong met het hoofd. Van dichtbij eigenlijk ook nog. Onder druk nog van Rienstra. Maar wel de bal een meter of anderhalf over het doel van Bas weer Omdat hij de bal denk ik vooral boven op zijn hoofd krijgt. En dan kun je er over het algemeen niet zo veel richting meer aan geven. Het was daar druk, kleine ruimte, stonden er veel. Maar de bal over het doel 0-1. Heracles Twente na 54 minuten. Het is dus bij de Graafschap PSV afgelopen, geëindigd in 1-3. 3 Drie wedstrijden om kwart voor 8 begonnen. NEC Roda 0-1, Heerenveen RKC 0-1 en Herakles FC Twente 0-1. En om kwart voor 9 begonnen, een 10 minuten, 11 minuten bezig dus. Ajax NAC, daar is het nog 0-0. Tot zo, na het NOS Journaal. NOS langs de lijn op 1. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Ado, Utrecht. Ja, yes, niet te winnen. Timothy de Rijk had een slotpaas. Ze krijgt net die belzet. Vitesse Feijenoord. Kunnen we dan misschien goed wegdraaien? Inschieten 1-0. Groningen VVV. Kan hij dan misschien? Een ja. oh, oh. 5, Excelsior aanzet. De Die bal die gaat er wel in. Ja. En ook hockey, guido, turnen en schaatsen. NOS langs de lijn morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.